Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten lichte vorst en mogelijke mistbank. Aankomende dag wolkenvelden en wat lichte regen. Smiddags vanuit het noordwesten weer zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft beleef het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht. ZFM, ZFM.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 Dan zie je niet alleen in een man van steen. steen van buiten lijkt ik hard, maar er eens door heen en laten wij doen in mijn manhart. Oh oh, oh oh oh oh Als ik praat wil ik zoveel zeggen.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 Break out, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing tonight And fight to break of Don Come